God doe u weten, lieve kind, wie hij is. En de hij pleegt met een knechten en de namelijke met zinnen meisken. En de verslende uien. Daar de diepheid, zierenvroedheid is, daar zal hij u leren wat hij is. En de hoe wonderlijke zoetelijke, dat een lief in dat ander loopt. En de zo door dat ander woont. Dat Hare een geen hemzelf en onderkent. Merci gebruiken onderlinge En de elk anderen mond in mond. En de herten in herten. En de lichamen in lichamen. En de zielen in zielen. En de ene zoete goddelijke natuur Door hen beide vlooiende. En de zie beide een door hemzelf, En de al eens bij.